Dit is door meegens met het NOS-journaal. Qatar Airways neemt schade door het inreisverbod en werkt het verbod discriminatie in de hand. Of ook andere luchtvaartmaatschappijen weer reizigers uit de zeven betrokken landen gaan meenemen naar de VS is nog niet duidelijk. KLM beraadt zich nog op de situatie. Het Witte Huis is woedend over het vonnis van de federale rechter. President Trump gaat in beroep. CV-ketelfabrikant Nefit waarschuwt mensen die een CV-ketel... van het type Topline in huis hebben dat het toestel brand kan veroorzaken. Het gaat om ketels die in 2007, 2008 en 2009 zijn gemaakt. Daarvan zijn er in Nederland 128.000 verkocht. Bij 40.000 daarvan is het probleem opgelost. Maar bij de rest is dat mogelijk niet het geval. Nefit ontdekte al in 2009 dat branderklemmen na onderhoud... niet altijd goed worden vastgezet. Daardoor kunnen onderdelen smelten. Bij Nefit zijn daarvan zeven voorbeelden bekend. Of er ook ooit brand is ontstaan, wist een woordvoerder niet. In Colombia wordt sinds donderdag gezocht naar een vermiste Nederlandse toerist, meldt een Colombiaanse radiozender. De man van 62 belde s'avonds naar de lokale autoriteiten dat hij tijdens een wandeling door de bergen was verdwaald en een wond aan zijn been had. Kort daarna konden de hulpdiensten hem niet meer bereiken. Hulpverleners zoeken naar de Nederlander bij een berg bij het stadje Villa de Leba. Zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vermissing nog niet bevestigen. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en geleidelijk gaat het regenen. In het noorden regent het pas vanavond. Morgenochtend trekt de regen via de weg, waarna het overwegend droog blijft. Het wordt dit weekend een graad of 8. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 No, Say bye, bye, bye, bye. het tweede uur van een goede vanuit Hotel Hoogland wij hebben uh, net gesproken met George Polman, met Martijn Hendricks en Michiel Vaas. En in de tweede uur gaan wij praten met uh, Leo Miesbeek, gemeente Belang en kerk staat op het programma, maar uh, door persoonlijke omstandigheden is hij niet aanwezig. En wij praten met Tonne IJzer. Jesse daarna, C. daarna, ja. En daarna komt Carla Houstra uh, zich vertellen, want die wil zich inzetten door middel van crowdfunding om geld voor haar zieke vriendin op te halen. Ja, nou met Leo zijn we zo klaar. Hoezo? Nou, hij heeft natuurlijk al de nodige ervaring als buitengewoon raadslid. Goedemorgen, luisteraars. <laughs> Goedemorgen, Leo. Nou, daar heb je gelijk, hè, Pieter. Leo, wat, wat, waarom heb je ja gezegd? Ja. Heb je zoveel tijd? Ik, ik, als je A als zegt, moet je ook B zeggen. Hè? Dus als je uh, op die lijst staat, je staat op die plek. Om dan vervolgens als er een in je kraag grijpt om dan hard weg te lopen, dat, uh, dat doen we niet. Je stond in ieder geval mooi in pak op de foto. Ja goed hè. Ja. ik kan het nog wel netjes uit zien. Had je nog een pak? <laughs> ja, past ook nog. <laughs> nou, dan is GBZ weer compleet. Uit wie bestaat GBZ nu? Uh, Arsselet van der Veld als fractievoorzitter.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 Nou, ik, ik zie nog steeds dat de grootste partijen de grootste partijen zijn. Nou ja, kijk, als je de laatste verkiezingen gaat, dan denk ik dat er zoveel stemmen door de zijn binnengehaald die landelijk niet, niet een nee, plekje nee, vinden. Ja, daar heb je gelijk. Nee, maar maar dus. zie je ook de dus, dus, uh, van.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 Tegen de ja, noodzaamheid zijn eigen partij. Het, het de verdeeldheid, dat is wel jammer natuurlijk. Nou, moet je zo de toekomst in? Nog anderhalf jaar? Nee, want no, je niet meer in, uh, in de coalitie. natuurlijk. Nee, nee. We hebben nu een coalitie. Kijk naar de verkiezingen. We hebben nu een coalitie, ja, okay. we nu een coalitie waar, we, waar we goede afspraken in hebben. Ik denk dat we ook een goede toekomstperspectief ook een hele hebben. Een brede coalitie. Ja, en ik denk uh, dat je daar naartoe Je moet ook alleen naar de toekomst kijken. Je kunt ook wel achteruit nou, dat, kijken, maar dat heeft nee. geen enkele zin. Dat vind ik ook, maar dan wil ik toch even achteruit kijken. Ja. Uh, want uh, uh, jij bent natuurlijk zeer geïnteresseerd geweest in die politiek. Hoe heb je dat?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 de vorming van de nieuwe coalitie. GBZ was uh, tegen de ambtelijke fusie. Is, uh, nog steeds? Nog steeds hoor ik op de achtergrond zetten. Dat is dan, dat is dan vreemd. want uh, Dat is de fractievoorzitter hoor, die woorden. Dat is, dat is dan vreemd, want in mei moet beslist worden of die trein zoals Martijn dat roemt uh, doorgaan. Je gaat akkoord met het nieuwe coalitieprogramma. Uh,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 Bloemendaal en een aantal dingen uh, met Halem doen. Is dat ook met jullie standpunt aan het worden? Want de samenwerking krijg je wel een anciek, hele grote. Daar zijn jullie niet voor. Dan krijg je wel hele grote vertegenen. versnipperingen. En weet je, ik denk dat je of je moet zelfstandig blijven. of je moet uh, proberen één partij te vinden waar je heel goed kan samenwerken. Goeie met één afspraken. partij. Nou ja, we werken al samen met Bloemendaal natuurlijk. met belastingzaken En, uh, en, en nu krijg je Halem daarbij. Mm -hmm. En dan zijn er dus twee partijen waar je als stand voor terecht kunt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 Eh, drie, drie, drie plannen Jij als stedenbouwkundige eh, Bouwkundige Zal zonder meer Een standpunt naar je fractie eh, geven Ja nou, Dat hebben we al jaren eigenlijk Maar ja, dat, uh, ja. het standpunt van uh, Gbz is wel dat moet gebouwd worden Ik denk ja, er moet wel al een keer wat met het plein gebeuren En, en, en, en, voor... en die waardetoren Moet zeker wat mee gebeuren En of het nou een waardetoren blijft of een ander ding En jullie hebben een voorkeur uitgesproken ja, wij zijn voor die mooie witte huisjes met die rode dagen. Inclusief de watertoren renoveren en dergelijke. Ja, ik ja, ja. denk ook dat dat het, het mooiste plan is. Dat komt het meest uit. Passen al die plannen binnen bestemmingsplannen? Nee, dat past niet binnen bestemmingsplannen. Alleen dit plan niet, maar de andere, passen die in de nou, Ja, die passen ook niet binnen de bestemmingsplannen. Ze hebben allemaal uh, wel een ding wat er buiten zit. of. of uh, kijk, weet je, het ene plan heeft met, doet met de watertoren niets...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 Doortrekkend over de plein heen is dit volgens mij een prachtig mooi, uh, mooi gebied. En dus laten we <coughs> is iets anders neerzetten als appartementen gebouwen. We zijn uh, in die uh, aanloopfase naar uh, wat er nu in november dan het, het eindlied was.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 nu de voorkeur van, van jou en uh, oh, van van, Gbz, de van, Gbz, van Ja, en uh, ja. jullie moeten daar opnieuw uh, over laten beslissen mm -hmm. door de Raad. Komt het college weer met een voorstel, weer met een advies? Want het advies was. Die, uh, Ik denk dat het een een nu nog een beetje in ontwikkeling is. En er zijn nog wat, wat beslissingen ja, over te nemen. Men wil dat toch dit jaar maar, op tafel hebben. Ja, natuurlijk. Maar het zal inderdaad ook wel naar voren komen. hebben ja, de vraag is, ja, ja, ja. je, het het punt, is punt is, als je... natuurlijk als je, kun je alle plannen weer op zijn kop zetten. En weer opnieuw gaan beginnen. En, en, gaan en moet je daar ook de betrokken partijen uh, in betrekken. Of moet je daar al mensen weer voor laten gaan werken. En een heleboel tijd gaan insteken. En vervolgens toch weer tot de conclusie komen. We gaan die al juist. doen. Eén vooral voor de verkiezingen. Ik denk dat...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 uitgebreid altijd over bezig geweest. Uh, die heeft grote ideeën gehad, al, al jarenlang. Ja, nu mag je in de bak. Ja. Nou, wie weet. Denk je, denk weet, je dat, maar, dat er wat uitkomt in 14 maanden? Nou, ik weet het niet. Het, het is een moeilijk plan, denk ik. Dus er, er, er, er, er lopen dingen, maar ik, ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ik heb me daar ook heel, niet, nog niet, erg, heel erg in verdiept. Mm -hmm. Dus ik, ik heb zoiets van... Uh, daar moet ik me eventjes even goed over hebben. Jij haalt Middenboulevard aan, hè? maar uh, er is besloten om dat te splitsen. En dat zien we dus nu ook. Ja, ja dit is inderdaad een apart project. Uh, we zien uh, de andere ja, de, de Middenboulevard dus. is eigenlijk het badhuisplein waar, nee, waar, waar je... Nou, badhuisplein, ja, ja, ja. want daar gaat Demmers ideeën over. Ja, maar over. goed, er, er zijn ook ideeën over. Er lopen ook plannen over en er lopen besprekingen over. Dus dat zijn dingen die uiteindelijk wel naar voren zullen komen. Er is zelfs al een tekening uh, gemaakt over het uh, badhuisplein. Dus daar zijn die inderdaad het Maar ik, ik ben het wel met je eens dat je gewoon die stukjes moet doen.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 Maar ja, het is wel de aanzet geweest, natuurlijk. Uh, die ja, andere ja. samenwerking samen. En daar ontplofte de boel. Maar goed, het besluit komt wel voor de verkiezingen. Ik mag. Dat, ga, dat, dat zijn wel de, het streven. Ja. Dan kunnen we wel nou maar. Dan we maar de <lacht> ik wil het ik, ik zeg. een beetje omhoog aan. Maar ik goed. zeg ja, maar goed. <lacht> We hebben uh, met een raad dit gesproken. Uh, Leo, bedankt voor je komst. En uh, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. We uh, houden je in de gaten. <laughs> Dank je wel. Altijd goed.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 in ieder geval kunnen ze vooraf eerst een hapje eten. Ja, dat zeker. De artiesten mogen altijd blijven eten. Dus dat is mooi geregeld. Wat heb je op je programma wel staan? Dat je nu weet. In korte tijd. ik kan alleen maar over tien dagen praten. Ik heb in korte tijd niets. Maar ik... Wel wensen. Wel wensen. Mijn wens is om in maart in ieder geval een boekie-boekie-set te doen.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 Nou, in in Zondwit nog een, een, een jazzfenomeen met u uh, daar Hal Rijmers, ook... dat is natuurlijk schitterend. Het is heel mooi dat dat er is. En dat valt 100% onder cultuur. Ja. Vandaar dat je entree betaalt. Ja. En wat ik doe is 100% commercieel. Daar kan je lekker drankje bedrinken. Daar kan je doorheen lullen. En uh, daar wordt verwacht dat je stil bent. Ik denk, ja. dat is het maar jullie wisselen niet uh, ervaringen uit van. Nou oh, wel hoor. Daar ik, staat nog uh, iemand beschikbaar. Kijk, en...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 Want die mensen, die zijn, dat is aan de hoofdhek, en iedere keer is daar, of iedere keer, maar heel vaak is daar dan een, een andere bassist of een andere drummer of noem ja. wat, de, ja. de setting wordt anders. Ja, maar jullie wisselen wel uh, ervaringen uit, van, die moet je nooit Als wij elkaar tegenkomen, nou de, het is niet <laughs> voorop gezet zo, de, de, de, de, nee, de, het, het ligt ook niet moeilijk, want we zeggen elkaar heel veel in dag en we, we praten over dingen. Maar,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 Nou, dat, uh, dat zie je gelukkig in meer zandvoortse evenementen terug. Ja. Je hebt natuurlijk de classic concert. Je hebt allerlei dingen die door elkaar ja. heen uh, druizen. Een beetje coördinatie is belangrijk hoor. Ja, die, ja het enige uh, feest wat altijd in de weg zit. Maar dat wordt dit jaar geloof ik anders. Dat is uh, het Oktoberfest. Dat zit niet meer in de weg? Nou ja, uh, zoals je weet is de subsidiekranen een beetje geknepen. En zijn er allerlei oplossingen voor. Maar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 De DTM is dat niet in mei? Nee, nee is in augustus. Wat is dan in mei? Ja, dat was uh, oh, Max Verstappen. Over? Oh, het Max Verstappen weekend, dat is 20 mei. Dat klopt. En DTM is dan in augustus? Ja. Maar ah, dat, dat is op zich geen, uh, geen slecht idee om dat te koppelen aan het DTM. Nee, dat is Maar ja, dat moeten we natuurlijk met uh, de leden van SEP even uitpluizen hoe we dat uh, in gaan delen. Hoe je vullen? Ja.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 Maar die, uh, oh, dat is een andere tak van sport, hè? Want ja. dit zijn. Uh, laten <laughs> nou, we het heeft... even over de jazz, uh... het jazz. Het is muziek, en ik, yes, ja. We gaan terug naar de jazz. Nou, nou, ik, ik pak ze gewoon alle twee. Want de jazz de yes, uh, is duidelijk. Je is korte termijn werk. Dus je hoort ook op korte termijn, wanneer er wat te doen is, in, ja. uh, in Talassa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 Laten we de andere kant eens zien. Oké. Okay. Ton, ontzettend bedankt voor het tijd. Ja, dat. graag gedaan.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 Eerst terug, uh, welke ziekte heeft ze? Ze heeft uh, de ziekte van pompen, een spierziekte. Vrij onbekende ziekte. Vrij onbekend, ja. ja. Oké, okay, uh, zij zit vaak in de rolstoel. Het krantenartikel uh, heb, je, heb je meegenomen, ja, ja, ja, daar ja, ja. ook. Dus mensen zullen dat ongetwijfeld wel gelezen hebben. Misschien. Ja. Uh, ze heeft die hond al? Ze heeft de hond al. Die heeft ze uh, sinds. Uh,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 de Sportpark Laan 8, 18 in Heemstede. en dat is de fysiotherapeuten. organiseren daar met een band, deksels, een concert. Oké, okay. en als je daarheen wil, moet je bellen of kan je er Ik heen? denk nee, daar, daar kan je ook kaartjes krijgen nog. En anders kan het misschien nog straks via een uh, e-mail of telefoonnummer. Welk e-mailadres? Cageapstartie Oké, okay. dan gaan is... we terug luisteren. Ja. Um,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 Geld doneren ja. of een actie uh, bezoeken? Ja, dat, dat kan via die 1% Club. En ik heb hem uh, hier staan. Ja, het is een uh, websitepagina. 1% Club, als je dat googelt, dan kom je erop. En dan is het uh, de studiebeurs voor een hulphond. Zo Speedy heet het. Studiebeurs. Studiebeurs. Studiebeurs. Voor een hulphond. Dus uh, als men dat wil zien, dan uh, ga je naar 1% Club. En dan ga je naar... Studiebeurs. studiebeurs. Voor een hulpont. Voor een hulphond. En kom je dan automatisch bij jullie hond uit? Want het zijn natuurlijk al ja. meer mensen die... Nee, dan doen. kom je bij Anoki. Okay. De hond heet Anoki. Dan kom je bij Natasha en Anoki. Oké. Okay. En er zijn heel veel projectjes. Ja, ook daarom... heel leuk om te zien hoor. Ja, ja. Trouwens ook een andere vrouw die een hulpont wil. Maar ook uh, een toilet voor een school in Oeganda. Of noem maar op. Er zijn tientallen projectjes...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 Mogen we jou het 06-nummer doorgeven? Ja, dat is goed. Ja, ik heb het toevallig. 06, ja. 506, 38, 518. Ik ga het herhalen: 06, 50, 63, 85,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 En we zijn nog goed voor het milieu bezig ook. Dat, Met de doppen? Uh, maar ja. De ja. Ja, normaal verdwijnt dat weer ergens in. En dan wordt het weer teruggevonden in de maag van een dolfijn, las ik van de week. Nou, dus dat moet je ook op... niet hebben. Goed. Dokjes uh, inleveren. Wilhelmienweg 24. Ontzettend wil... bedankt voor de uitleg. Het gaat nog steeds om de hond uh, Anoki. Klopt. Voor een Natasja. Uh, kijk op uh, de 1% Club. En zoek daar op studiebeurs. Voor een hulphond. Voor een hulphond. Osser, bedankt voor uw komst en uitleg. Dankjewel. Graag gedaan. Ook bedankt.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 Yeah. <laughs>